Het Huis met de Gekroonde Karrenton. Een vervallig hoorspel van Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Geregisseerd door Jan C. Hubert. Achtste deel. Waar gaan we heen? Neemt u mij niet kwalijk, senjeur. We vinden het natuurlijk fijn dat u ons heeft bevrijd uit die akelige, vochtige kerker. Maar. Maar. Ja, jullie willen weten wat dit allemaal betekent. Wel, wel, wel. Wat een nieuwsgierige knaaf, toch? Maar. Maar, senjeur, U begrijpt toch wel dat, dat wij. Dat wij. Wij gaan we heen. <laughs> ja. Jullie hebben de hele morgen in, in een groot deel van de middag al in spanning gezeten. Er zijn allerlei vreemde dingen gebeurd en nu worden jullie zomaar opeens door een wildvreemd heerschap in de karos geduwd. De paden zetten aan, de wielen beginnen te ratelen en daar gaat het. Ja, waarheen? Nou, jullie denken dat je wordt ontvoerd naar nou, wie weet welke heimzinnige woorden. Misschien zien jullie mij wel aan voor roverhoofdman. Oh. <laughs> nou, u ziet er niet uit als een roverhoofdman. Nee. Gelukkig maar, roverhoofdman. Nee, nee, dat ben ik ook werkelijk niet. Maar, maar, maar wat ben ik dan wel? Ik, uh, ik denk dat u een vriend van meester Cunerlijn bent. Prachtig, uitstekend geraden. Maar ik heb ook nog andere vrienden hier in Amsterdam kennen jullie, kapitein Boonzaaier. Kapitein Boonzaaier? Van de Eenhoorn? Juist, van de Eenhoorn. Zijn schip dat klaar ligt om naar Zweden te vertrekken. Ja, dat weet ik. De Eenhoorn gaat vandaag onder zeil. En jullie gaan mee. Wat? Wat bedoelt u? Nu? V vandaag? Vandaag nog. Aanstans. Wacht, wat geweldig. Naar Zweden. Ja, maar, maar ik denk toch niet dat mijn ouders er veel voor zullen voelen. En ik wil hem niet graag verdriet doen door, door stiekem weg te gaan. Wel, om je de waarheid te zeggen, een beetje stiekem gaat het wel. Je ouders weten hier niets van. En die van Bart even min. Ze zullen er pas vanavond iets over te weten komen. Maar dan zijn jullie op zee. Ik... Ik snap er niks van. Wel, jongens... Ik zal je nu maar uit de droom helpen. Kijk, de zaak zit zo. Jullie weten dat meester Cornelijn Schilder van Zweedse koning is geweest? Ja. ja. De koning, Gustav Adolf, is zes jaar geleden gesneuveld. Weten jullie misschien wie er nu in Zweden regeert? Ja, seneur. Koningin Christina. Maar ze is nog te jong om het zelf te doen. De rechtskanselier Oxenstierna doet het voor haar. Die is uh, regent. Ik ben blij dat je de geschiedenis van mijn land zo goed kent. Oh, ik u bent dus een Zweed? Ja, ik ben baron Gulenhelm. gezant van de Zweedse regering in Nederlanden. Alle mensen, dat is verschrikkelijk hoog. Ja, en, en is meester Connerlein ook iets hoogs? <laughs> ja, ja. Na de dood van koning Gustav Adolf is meester Cornelijn in Zweedse staatsdienst gebleven. Uh, hij is wat je zou kunnen noemen geheim vertegenwoordiger van Zweden. Je begrijpt wel dat er maar heel weinig mensen zijn die dat weten. Ja. Jullie behoren nu ook tot die mensen. Dan moet u wel een heel groot vertrouwen in ons hebben. We zijn nog. Oh, ja. Wel, daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste hebben jullie je uitstekend gedragen. Oh, ja, oh, ja, uitstekend. Ja, was zo. ja de schout heeft jullie gevangen laten zetten. Omdat je precies hebt gedaan wat meester Kronerlijn heeft gevraagd. Dat bewijst dus dat jullie een geheim kunnen bewaren. En jongens van je woord zijn. Maar ten tweede moeten jullie deze dingen weten omdat je anders helemaal niet zou begrijpen waarom het nu opeens nodig is dat jullie naar Zweden vertrekken. Nee meneer waarom? dat begrijp ik werkelijk nog niet. Maar ik vind het een geweldig avontuur. Nou, oh, anders ik wel. Ah, mooi. Dat zal ik dan nu uitleggen. Meester Cornelijn heeft een poos geleden in Amsterdam een complot tegen koningin Christina ontdekt. Een complot tegen... In Amsterdam? Ja, in Amsterdam. Maar de goede Amsterdammers hebben er niets, helemaal niets mee te maken. Dat zou ook niet kunnen, want je weet wel dat Nederlanden en Zweden in beste verstandhouding leven. Maar de samenzweerders hebben Amsterdam als hun hoofdkwartier uitgekozen. Maar, maar de koningin is nog maar een meisje. Ja, ik begrijp niet waarom ze er kwaad willen doen. Nou, misschien zullen ze haar niet bepaald hebben gedaan, maar ze wilden haar ontvoeren. Kijk eens, het Zweedse koningshuis heeft nog familie in Polen oh. en ze zijn het daar niet mee eens dat Gustav Adolf zijn dochtertje als opvolger heeft aangewezen en zij willen iemand van die Poolse familie op de troon zetten. Oh. Toen Christina nog maar heel klein was, is er al eens een aanslag op haar gepleegd? En nu haar vader niet meer in leven is, is het gevaar nog groter geworden. Ja, ja. Ieder complot moet ontdekt worden. voor het werkelijk gevaarlijk wordt. En daar zijn natuurlijk heel wat speurders voor nodig. Ah, ik begin er iets van te begrijpen. Ja. En meester Kornelijn is een van die speurders? Precies, Aha. en een heel belangrijk. Hij heeft dat complot in Amsterdam ontrafeld en met hulp van handlangers alle mannen die erbij betrokken waren, gearresteerd. Gearresteerd? Maar het is toch het werk van de schout en zijn dienaar? Ja? ja, als het om gewone misdadigers gaat wel, maar als wij alles aan de heren van de gerechten hadden moeten uitleggen, ...zouden degenen die wij moesten hebben... ...allang hun biezen hebben gepakt. ja Niet waar? Ja, ja, en om dat te voorkomen... ...moest meester Cornelijn weg. Hmm. Als hij door de schout voor een verhoor was opgehouden... ...zou alles zijn mislukt. Hmm. En nu... ...nu is het in orde. De samenzweerders zijn aan boord van de eenhoorn... ...om naar Zweden te worden overgebracht. Maar... Uh... Meneer de Baron, nu begrijp ik nog niet waarom wij dan ook naar Zweden moeten. Ja, kijk, doordat de schout jullie heeft laten arresteren... ...is de aandacht op jullie gevestigd. En niet alleen de aandacht van brave Amsterdammers... ...maar ook die van anderen. Anderen? Wie bedoelt u? Luister, wij hebben de kopstukken te pakken. Maar het is niet uitgesloten dat er hier nog luieren lopen die er ook iets mee te maken hebben gehad. Die kunnen nu dus denken dat jullie handlangers van meester Cornelijn zijn en zij zouden gemakkelijk op de gedachte kunnen komen jullie in hun macht te krijgen en pas weer los te laten als wij samenzweerders laten gaan. Maar wij hebben er toch niets mee te maken? Ja, ik, ik snap het al. Ze zouden ons willen hebben als... Als gijzelaars bijvoorbeeld? Zo is het, als gijzelaars. En daarom is het beter dat jullie voorlopig Amsterdam verlaten. Ja, Over een paar maanden is er geen gevaar meer. En een reisje naar Zweden zal jullie geen kwaad doen. Jullie zullen er veel Hollanders aantreffen die jullie met open armen zullen ontvangen. Bart zou toch al naar Zweden gaan. Hm, over een poosje. Ja. En wat jou betreft, Maarten. Jij hebt zelf gezegd dat je zo graag naar zee wilt. Oh, die wens gaat dus nu in vervulling. Ik vind het een prachtig avontuur. Maar ik denk toch wel dat mijn ouders raar zullen opkijken. Als ik het hun vanavond allemaal uitleg, zullen ze het begrijpen. Ik had het natuurlijk prettiger gevonden als ik eerst hun toestemming had kunnen vragen. Maar dat was nu eenmaal niet mogelijk. In een zaak als deze moet nu eenmaal snel gehandeld worden. En zonder pardon. Als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Nou, hoe denken, de heren over? Wees maar niet bang, zie je. Wat mij betreft goed schiks. En wat mij betreft, meneer de bron? Ik ik vind het prachtig. We zijn er. Het ei. Er staat een stevige bries uit de goede hoek. Denk eraan. Hé, gaan als we aan boord zijn. Dadelijk naar de kajuit van de kapitein. En daar blijven jullie, tot het schip een eind uit de wal is. Ik zeg dit maar omdat jullie misschien kennissen onder de bemanning hebben... die een praatje met jullie zouden willen maken. En zolang het schip nog voor de wal ligt, is het beter dat je niet aan dek komt. Het uh, zou jammer zijn... Als er op het laatste ogenblik nog moeilijkheden kwaal. Hebben jullie het begrepen? Helemaal, meneer de Baron. We laten ons nou niet bevangen. Ik zou het gezicht van de schout wel eens willen zien. Als hij ontdekt dat we weg zijn. Dan zal hij zeker denken dat we spitspoeven zijn. Ja, het is zelfs mogelijk dat hij jullie aanziet voor valse munters. Valse munters? munters? Waarom juist voor valse munters? De samenzweerders hebben met valse Zweedse kronen gewerkt. Die heeft meester Cornelijn verleden week te pakken gekregen. En hij heeft ze in het gewelf opgeborgen. Oh. Er was geen gelegenheid meer ze mee te nemen. En als de schouten die munten hebben gevonden... ...zullen ze zeker denken dat Cornelijn aan valse munterij deed. Ja, ja, natuurlijk. En dat jullie hem daarbij hielpen. Maar kom jongens, we moeten aan boord. Daar hebben we ze dus. Maak het je gemakkelijk. We zijn toch niet te vroeg, schipper? Te vroeg? Goeie dingen komen nooit te vroeg. Zoals de haai tegen de zeeman zei die overboord sloeg toen de zon opging. <lacht> hey, niks te vroeg. Mensen, als jullie een kwartier later waren gekomen... dan waren jullie te laat geweest, bij wijze van spreken. Ja? Nee, ik sta op springer om aan de wal te komen. Er waait men een wind om de wereld in één ruk mee om te zeilen. <lacht> wel, wel, twee landrotten krijg ik dus mee, hè? Nou jongens, we kennen elkaar, hè? Ja schipper. We kennen elkaar al jaren, ja. Zo was de kabeljauw tegen de haring zei toen ik hem opslokte. Kun <lacht> of nog een bak smoren, meneer de baron? Voor hm? we de touwtjes losmaken? Nee, nee, dankjewel schipper. Jij rookt zijn mee te zwaar. Bovendien sta, sta je op het punt om uit te zeiden. Ik uh, ga zo weer van boord. Dat is een waar woord, we hebben niet veel tijd meer. Arm mens moet zich nooit laten opjagen, zolang er in haas is, zeg ik ja. altijd maar. Hè? En maar jongens, wat zeggen jullie wel met de reis? We vinden het fijn met u uit te zeilen, schipper. Ah, je zal hem wel anders piepen als je straks op de grote plas de schelf is met bruine boontjes gaat voeren. Oh. <laughs> maar het is wel eens goed voor zo'n pap en dan als jullie om wat waarde te proeven. Oh, ik heb altijd zeeman willen worden. Ja, ah, ja, ja, dat heb ik meer horen zeggen zolang ze nog op de kaai stonden. <laughs> maar we zullen zien. Ronduit gezellig lekken jullie maar geen papzakken. Maar dat kan nog tegenvallen vanzelf. Ik hoop dat het meevalt, schipper vallen is een slecht ding, mijn jongen, zoals de matroos tegen zijn maat zei toen ze uit de grote mast viel. <laughs> maar we zullen zien. Nou, schipper, maar het en ik hopen op een andere manier mee te vallen. Uh, ze hebben hier op haar mondje gevallen, meneer de baron, die jonge landrotten tegenwoordig. Ze hebben een hoop mooie woorden in de leege zak. Neem me niet kwalijk, schipper. Ja, ik ik bedoelde de... Uh... <laughs> Kijk maar geen kleur meer, jongen. Je hoeft van mij niet te schrikken hoor, zoals de Sadie tegen de weer zei. Maar eh, meneer de bron, mm -hmm. uh, u wou zeker zijn juur nog wel spreken voor we afvaren. Uh, ja schipper, wij moeten nog afscheid nemen. Nou, ik zal hem even laten roepen. Hij zit in de keer in bullen bulle bezig. Hij heeft al een paar maal nu gevraagd. Kijk ah, hey, eens even, van een, als je het over Naturus hebt, dan zit hij op je boogsplit. Nou Cornelidius, je kan gerust wezen man. Je schaap is binnen binnen hoor. Ze zitten al te mekkeren om zout water. Ze willen het gewoon niet afwachten. Ah, schoon, schoon. Bonjour, ja, dat we geveiligd binnen zijn met de ja. jongens. Bonjour, Bert. Garden. Ach, Ah, hebt u magnifiek gehouden, magnifiek. De baron heeft u natuurlijk al verteld wat er aan de hand is. Ja, meneer. Ja, Moet je nou eens even horen? man, man Cornelinius, je tilt die knappe vuil te hoog over het peet. Je heissen, als het ware, de wimpels aan de Grote Mast. Dat moet je niet doen, man. Het is maar goed dat ze onder mijn commando komen. Zouden we nog veel te veel praat krijgen op die manier van jou. Ah, wel, jongens, schoort het, hè. Schipper Boonzaaier is niet gemakkelijk. Er staat u wat te wachten. Als je dat maar weet. En nou geloof ik dat de zaak wel zareeg is, meneer de Baron. Ja. Als je mee naar Zweden wil, dan ben je welkom aan boord. Maar als je in Amsterdam wil blijven, wel, dan zou ik zeggen... ...dan moeten we me gaan met de hand drukken, hè. Dat zullen we doen, Schipper. Volgende keer hoop ik met je mee te gaan. Ik wens je een behouden vaart. Zullen we nou zullen als altijd proberen te klaren, meneer de baron. Het gaat goed. dank je, de schipper. En nu, jongens, neem ik afscheid van jullie. Hou je taai. Hm? Wat jullie doen is voor goede zaak. Dat, dat weten we, meneer de baron. Maar zou je. U... Ja, hoor, ja. Zodra ik de inhoorn heb verlaten, ga ik naar jullie ouders. Zij zullen sterk begrijpen dat het hier een gewichtige zaak geldt... en dat we niet anders konden handelen. En zij zullen blij zijn dat jullie je zo flink hebt gedragen. Als, eh, als mannen. Hm? Dank u, meneer de Baron. Dank u. Ik zie niks tegen de reis op. Maar weet u, nou ja, mijn moeder... Nou ja, je hoeft je niet te schamen daarvoor uit te komen. Ik zal ervoor zorgen dat, beloof ik je... dat ze binnen een half uur zo trots op je is als een moeder maar zijn kan... En ja, nu moet ik gaan, anders laat de schip er mij van boord zetten. Cornelia, ik wens ook jou een goede reis. Je hebt bewonderenswaardig werk gedaan. Tot ziens. Ja, tot de nus de kie, Ik hoop over een paar maanden hier terug te zijn en de heren van de gerechten zullen er dan zo langzamerhand wel achter zijn gekomen dat ik hier een exenmeester ben, hè? Dat hoop ik ze vanmiddag nog aan hun verstand te brengen als jullie op zee zijn. Als je maar weet, kon is niet eens naar de laat toverkunst laten kiel halen, dat ze geen meer kunnen zeggen hè, en een paard van zee weer hebben. Geen zwarte kunstenboord, zeg ik altijd maar. Alleen ik, ik weet waar ik heb. We kennen elkaar langer als vandaag. Zoals de kabeljauw tegen de haring zei toen hij hem opslokte. Hoor me nou zo'n driedubbel over het wasgeteerde landkakkel op Neemt dan. neemt een oude schipper de waarwoord voor de mond... ...alsof hij de wereldboel als zes keer omzelf. Maar deksels mannen, we staan hier bij elkaar ...over een jaar aan de goede zal waaien. Wat is als er weer ligt naar de campagne. Jullie, maar jongens, blijven hier beneden. Begrepen, kapitein. En uh, Corolinius, je kan ook beter nog even een keer uitblijven. Als de rakkers van achter wal die grote van je zien, dan pakken ze je zo in je kraag. Als ze tenminste niet eerst door de loopplank zakken. <lacht> jongens, tot ziens. Connelijn. Adieu. Nou, dat gaat hier dan, zoals de schipper zei toen hij overboord woei. <lacht> Ahoy, steer! Ahoy, steer! Ja. Dit was het achtste deel van Het Huis met de Gekroonde Karrenton. Een hoorspel naar zijn gelijknamige boek door Jalte Kuipers. Met Dick van Zand als Bart Pluimakker. Alex Vaassen junior als Maarten Terborg, Rien van Oppen als Meester Kormalijn, Hans Veerman als Baron Gielenjelm en Tony Folletta als kapitein Boonzaaier. De regie had Jan C. Hubert.